Bijna de helft van alle elektriciteit die vorig jaar in Nederland werd opgewekt komt uit duurzame bronnen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral windenergie is verder gegroeid. Zo is er vorig jaar 35% meer windenergie geproduceerd. En dat komt onder andere door het opvoeren van het vermogen van windmolens op land en zee. Ook werd er 24% meer elektriciteit opgewekt uit zonne-energie. De daling bij fossiele brandstoffen zet juist door. De productie daarvan is met 12% gedaald. In de Tesla-fabriek in het Duitse Grünheide in de buurt van Berlijn komen voorlopig geen auto's van de band. Vanwege brandstichting in een elektriciteitsmast is er geen stroom en ligt de productie tot eind volgende week stil. De schade loopt volgens het bedrijf in de honderden miljoenen euro's. 12.500 medewerkers zitten thuis. De elektriciteitsmast werd gisterochtend in brand gestoken door linksextremistische activisten. In het omliggende gebied hebben huishoudens en zorginstellingen inmiddels weer elektriciteit. Real Madrid en Manchester City staan in de kwartfinales van de Champions League. De Spanjaarden speelden 1-1 gelijk tegen Leipzig, maar hadden de heenwedstrijd met 0-1 gewonnen. En Manchester City had geen kind aan Kopenhagen. De bekerhouder versloeg de Denen in eigen huis met 3-1. City had de eerdere ontmoeting in Denemarken ook gewonnen.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 In spite of it all, I've learned so much from. We're hey. Our dreams will break the boundaries of our feet. If I...